Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Duizenden winkeliers delen in grote WhatsApp-groepen foto's, camerabeelden... en soms zelfs identiteitsbewijzen van vermoedelijk winkeldieven...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 De korpsleiding van de politie negeert stelselmatig meldingen over grove misstanden... zoals aanrandingen en discriminatie. Dat zegt een politietrainer tegen NRC Handelsblad. Volgens de coach die zijn ontslag heeft ingediend... heerste binnen de politie een informeel leiderschap dat moreel en ethisch is ontspoord. Militairen moeten de buitenwijken van Kaapstad veiliger maken. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft ingestemd met de inge inzet van het leger... omdat de politie de bestrijding van het drugsgeweld niet meer aan kan. In de buitenwijken vechten bendes om een territorium. Het geweld heeft alleen al vorig weekend aan 13 mensen het leven gekost. Niet alle bewoners van de buitenwijken zijn blij met de inzet van het leger. Sommigen vrezen dat de aanwezigheid van de militairen alleen maar meer geweld uitlokt. De hoorzitting in het Amerikaanse congres met speciaal aanklager Robert Mueller is een week uitgesteld. De democraten en republikeinen wilden meer tijd om hem te ondervragen over zijn onderzoek naar de Russische beïnvloeding van de verkiezingen en de rol van Trump en zijn campagneteam. Mueller verschijnt nu op 24 juli in het congres. Het weer is overwegend bewolkt en lokaal valt er nog een buitje. Vanmiddag ook vooral in het binnenland. In de loop van de dag komt er ook wat zon bij. Het wordt 18 graden in het noorden en 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 eens dus lief? Dank je wel. Namens Dan het OV en Sieren. Dames en heren: <tussion> <tussion> toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Verdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer? Ja, is toch prachtig jongens? Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. De beste. De allerbeste. Moest we maar beginnen. bij het begin. Ja, laten we dat maar doen. Laten we het begin beginnen. Het is uh, de zaterdagmorgen. Uh, Goedemorgen. Uh, hoe is het weer? Ja. Dus, uh, Tot nu toe hier zo. Wat vinden we daarvan? Matig. Ja, matige zweerkant. Het is oh. ook regenachtig. Oh, het is Sorry. helemaal geen reden om uh, naar buiten te gaan om sfeervol te zijn. Nou, wat de een klote weer. We zijn een beetje verwend ook de laatste tijd. Het was ook wel... Ja, uh... ik heb zo van... Regen? Ja. Nice. Ik moet een paraplu meenemen. Ja. Ik heb gewoon het eerlijk gezegd echt wel lekker... Ja, volgens even... Nee, ik was de honden gisteren aan het uitlaten. Ja? En toen dacht ik... Nou, nou gewoon geen wind. Lekker een ja. beetje regen. Nee. Ik was eigenlijk wel aan het genieten. Maar spedag was ik er ook wel weer een beetje klaar. Ja, oké. Okay. Uh, gewoon even, even een afkoelen ja, moment. Er dat zijn, zijn grenzen, hè? Er zijn ja, grenzen. Ja. Goed, het is een zaterdagmorgen weer. Het is weer een week voorbij, dames en heren. Wat is er allemaal gebeurd? Nou. Wat is er wat? allemaal gebeurd? Ja, wat is er allemaal gebeurd? Het trekt toch zo snel aan je voorbij ook gewoon, hè? Ja, het is verschrikkelijk. Nou, maar... ik vind het van Loes vind ik heel erg. Dat van wat? Ja, dat was een meisje, Loes, die was uh, verdwenen. Oh ja. En die is wel gevonden, maar nou blijkt dus wel dat ze gewoon, gewoon verdronken is. Maar dan oh. voor je wel dat ze een andere richting op was gegaan. Ja, ze was ergens tussen het riet gevonden. Dat was ja. een beetje. En ze dacht eerst maar dat het een uh, nou, ja, misdrijf was. Dat was, was, was een ongeluk Maar ik denk, had ze misschien een pilletje op of zo? Of, ja, je weet het niet. Ja, ik weet niet hoe zijn de regels hierover en protocollen en uh, kunnen we dat voorkomen. Ja, Maar wat ik ook wel heel erg denk is van. jongens en meisjes, ga als je dus lekker samen s'nachts naar huis toe ja want, hè, want als je misschien in een kennelijke staat bent of wat dan ook je kan elkaar een beetje helpen of hulp uh, roepen of wat dan ook zeker maar, weten wil, maar, soms, ik... maar soms gaat dat ook niet hè en dan heb je met vrienden het is zo gezellig dan denk je er gewoon niet aan nou, je Nee, je moet letten nou, nee maar dan ben je dan ben je onderweg en dan ja je kan wel een stuk met elkaar mee fietsen maar het is altijd ja, je hebt altijd stuk. De ene ja. moet naar uh, ja, ja, okay, Sparendam ja. toe, de andere naar Zandvoort en dan naar Haar. Maar een gevaarlijk stukken, dus Vind... ja. langs een sloot, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, precies. We, we moeten Haar als ons laatste wegbrengen, want zij... Uh... Anders moet ze alleen langs de sloot. Ja, en dan moet je mij weer mee terugbrengen. Ja, en, uh... Uh, dat deed ik vroeger altijd als ik een uh, partijtje had gehad. Ja? Dan uh, ging, ging ik die vriend naar huis brengen en hij mij. Oké, okay, ja, he? als je eindeloos kun je dat eindeloos doorlaten. laten <laughs> ja, blijven. Ja, ja, dat zal, zal ik blijven, blijven. slapen? Ja, misschien is dat dan toch de oplossing eigenlijk. Daar eindigt het meestal. Ja, ja, precies. Dan met een vriend, hoef ik niet in bed te liggen. Ja, vier uur s'nachts en dan, ja. dan naar huis. Ik kan me niet voorstellen. Maar dit wat je waren je kinderpartijtjes. Kind, oh, wacht. Dit, dit was om uh, nou, tien uur avonds. dat was wel laat. Dat dus is echt heel laat. Ja? Heel goed, Jan ja. Dat waren nog eens wilde tijden, zeg. Dus nou, gisteren natuurlijk uh, groot nieuws over... Uh, ja, wat was het nou ook alweer? Uh, uh, nou, ik ben het even kwijt. Nou, kom straks anders wel. Ja. <lacht> nou, dat dus nee, was een leuk bericht, ja. Ja, ik, was, dat kan ik, anders had, zeggen. ik had alleen dingen voorbereid, maar dan één keer Kan je ze niet meer vinden op je laptop? Mijn Waar plek staat het nou ook alweer? Gewoon, alweer? Uh, godsnaam. Ja. Nou, kom straks wel. Oh, Oké, okay, ik zie het hier alweer. De deel, deelgezag, hè. De meemoederen en de meevader. Introduceren, dat heet dan een vorm van deelgezag, zodat die meemoeder en die meevader straks ook mee kunnen praten, zou je kunnen zeggen. Dat zijn zeg maar homo's stel je hebt een kind genomen uh, twee vrouwen of twee mannen hebben een kind genomen, maar daar hebben ze natuurlijk altijd nog een derde bij nodig om het voor elkaar ja, te om te worden of wat ja. Dan ook. Ja, dus uiteindelijk hadden ze zoiets dus van, nou, dat moet, iedereen moet toch verantwoordelijk zijn moet dus, iedereen moet dus een echte vader zijn maar uh, ja, je hebt dus nu een meemoeder en een meevader, die kunnen wel ja. meepraten maar wettelijk zijn ze nog niet uh, bedeeld. En daarnaast denk ik dan ook nog aan het meeadempris dat is ook een heel nieuw woord in kantoordingen. Mee ademen? Ja, dat, dat, ja, van, dat je het dat je mee eens bent. En, en dat is bij dit, ik, ik adem hier ook mee. Ja, oké. Okay. Mee ouders. Maar, maar heel veel mensen zijn hier nu zo blij mee. En uh, Rutte zei erover... Ik vind dit een, een heel fatsoenlijk compromis. En bij elk compromis... Pensioenen, klimaat, heb ik altijd mensen die teleurgesteld zijn. Ja, dat is, ja, mijn, dat is altijd zo. Er zijn altijd mensen die weer teleurgesteld zijn. Het, het moet, ja, die dat, kinderen dat, misschien dat, zelf? Nou ja, goed, je hebt drie ouders. Iedereen weet dat je drie ouders hebt. Maar wettelijk is het dan toch maar weer twee ouders. En uh, nou, dat is maar een beetje rommelig allemaal. En er zijn heel veel conservatieve mensen in de helft. die zijn daar nog niet aan toe Nee. Maar nee. wat hebben die in godsnaam daarmee te maken? Niks. Nee, helemaal niets. Weet je dit is met de homohurolijks. Ja, ik, heb, nee, ik vind het helemaal niks hoor. Heb je zelf iets met die homo's te maken dan of zo? Nee toch? Nee. Nou, blijf bij weg dan. Ga ja. ik je helemaal niet aan. Nou goed, we zijn een kleine stap, uh, hebben een kleine stap gemaakt. Dat gaat de goede kant op, maar dat duurt nog wel even een jaar of twintig denk ik. Of misschien gaan we dan toch de andere kant op, want het wordt steeds conservatiever. mag het niet meer. Dan mag het niet meer. Ja, nee hoor. Nou goed, tijd voor leuke muziek op de zender. Straks de wetenswaardigheden, raar rare berichten en een stukje geschiedenis. Je weet dus toch wel weer een geinig plaatje te maken. Ik heb het natuurlijk over deze bente thema Pala Borderline. On the borderline. Het is de, de zaterdagmorgen. En uh, vandaag lezen wij in de Kron, de Telegraaf... dat het 20 september gaat gebeuren. Dan is het eindelijk zover. Dan bestormen mogelijk honderdduizenden mensen Area 51. En volgens uh, heel veel oh. mensen experimenteren... Amerikaanse, het Amerikaanse leger daar met, uh, met buitenaardse wezenstechnieken... En zelfs schijnen ze daar aliens te hebben. Er zijn zoveel films over gemaakt dat is echt ongelooflijk. Dat je denkt van, kan het, kan het echt waar zijn? Nou goed, op Facebook hebben ze dat aangekondigd, het event. En gisteren hadden er zich al een half miljoen mensen zich daarvoor opgegeven. Echt heel serieus lijkt het wel niet te zijn. Want als je het namelijk vertaalt, deze Facebookpagina, dan staat er... Ik post onzin omdat ik een zootje ben. Ik post? Wat? Ik post onzin omdat ik een zootje ben. Een zootje? Een zootje. For I'm a mess. Of I'm a mess, ja, zoiets met mes natuurlijk. Maar goed, het is vrij vertaald. Dus of het een echt serieus uh, event wordt en of ze daar ook echt iets gaan vinden. Het of lijkt ze... me ook niet heel verstandig. Want er staan daar vrij grote borden van uh, do not enter and uh, you will be shot. Echt waar? Ja. <laughs> you will be shot. Ja, Amerika, okay. hè. Dus, uh... ja, Oké. Okay. Uh, ja, trespassers, maar... hè. Trespass... wil on zeggen. my property. Yeah. Yeah. Not on my property. Care you. of mine... Uh, Property, you idiot. Maar goed, uh, uh, ik, ben, ik ben wel nieuwsgierig. Zullen er echt heel veel mensen zich daar verzamelen uiteindelijk dan... Uh, ja, soort ja, toch langzaam graf... naar voren trekken zo. Het, het risico is toch altijd van dit soort grapjes... dat er inderdaad een aantal mensen zijn die het uh, serieus nemen. Ja. En dat er dan een groepje van 100 man uh, denkt... Uh, nou, kom, laten we... Dus een beetje als gaan. flashmob of zo, daar komen. Als flashmob. Een flashmob in Area 51. Ja, ja, ja waarom met z'n je... allen ja, dan. Het nou, is wel een flashmob. Special Odyssey kan. van David Bowie. Dat ja. zou wel kunnen. Ja, ja. ja. Nou ja, het is altijd wel de vraag, wat gebeurt er nog allemaal daar? Ja, maar ja, dat heb je wel over meer, uh... ja, meer gebieden. Ja. Uh... Nou nee, ja, goed, daar werken zo ongelooflijk veel mensen. Moet er moet uiteindelijk toch wel informatie naar buiten komen... dat het echt een beetje schokkend is. Maar ja, alleen maar vage ja, berichten ja, hoor je eruit vandaan. Uh, volgens mij worden daar vooral uh, uh, vliegtuigen en zo getest. Ja. Yeah. En aangezien daar nogal uh, yeah, spannende vormen vliegtuigen overkomen... Uh, komen daar de verhalen vandaan uh, met de... Ja. Ruimte, te en dat soort dingen. Zeker ja. met die film Independence Day. Die was wel erg goed gedaan. Voor ja. He? Wow, die is die film al niet. Zeg. Die is heel oud. Ongelof. Ja. Net als ik. Maar ja, het maakt niet nou, uit. vertel, wat hebben we nog meer uh, kunnen vinden? Nou, wat ja. toch wel een beetje alporties. is. ik wil nog wel gemelden. Ik heb natuurlijk vorige week uh, mijn laatste uh, dag bij de fotoshop. Oh, je hebt uh, je met foto's fotosmak. Ja. Nou ja, je uh, gaat voor... nu beginnen. Heb ja, je daar nou ook ik al ga een baan? Beginnen. Zag ik dat nou ergens? Wat heb je? Ja. Dat je ook al een baan had ergens. Wat uh, je gewoon iets raars gedeeld op LinkedIn, alsof je een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Nee, ik, heb, ik uh, ga wel voor uh, iemand uh, aan het werk als uh, fotoassistent dus, uh, okay. dus uh, in de studio. Dus dat is okay. wel leuk. Uh, dus, maar in ieder geval, ik ben geslaagd uh, voor in ieder geval het eerste gedeelte van uh, de Dus Oké, okay, nou gefeliciteerd. Ja. ja. Dus vanaf, uh, vanaf nu weer gewoon... Nee, oh, maar okay, betekent nou, dat ja, je dan ja. echt nog, uh, Nou ja, je moet het altijd bijhouden, de technieken gaan daar snel in. Maar ben je nu volleerd uh, nou ja, fotograaf, of moet je het zien? Ja, ik heb nu zeg maar de basis... Uh, ik zou nu als fotograaf aan het werk kunnen. Sowieso kun je dat gewoon, uh, gewoon doen. Yeah. Maar ik ga nu wel de volledige fotovakschool doen. Zodat je echt goed in de studio's leert werken. En uh, net even uh, wat verder. Uh, stukje kunstgeschiedenis, dat soort dingen. Uh, Oké. Okay. Dus, oh, dat klinkt als serieus stukjes kunstgeschiedenis erbij ook gewoon. Uh, ja, ja, ja. ja, het is kunst hè fotografie. Oh ja. Ik dacht, dat, ja, ik bekijk het ook vaak vanuit de journalistieke hoek altijd. Denk, is dat mooi in beeld gebracht? Ja, het is mooi in beeld gebracht. Zegt het ook iets? Ja, zegt het ook iets. Alles staat erop. En uh, ja, tegenwoordig is het veel las, hartstikke lastig voor mij als fotograaf aan de bak te komen. Want uh, elke journalist die even een interview doet, die neemt een uh, zaktelefoon. Oh, ik moet er even een foto maken voor je. Even, kom eens hier met die tronie van je. Ja, Oké, okay. dat zijn, oh, is wel goed hoor dit. Het zijn vaak niet de foto's die je voorpagina nieuws... Uh, nee, ik geloof de, vol, de Volkskrant is nog wel soms een beetje apart met zijn foto's. Weet je denkt die hebben nog wel eens karakter, maat. Ja, het moet nieuwswaarde hebben. En dus jij, le jij leest de Telegraaf, dus ja. Dat, <laughs> ja, precies. Dus ik loop er voorbij. Ik ben er wel eens aan begonnen, hoor, in het volkskrant. Echt waar. Is het is te moeilijk voor mij. Het is echt te moeilijk. Dan moet ik, dan moet ik een extra opleiding bij gaan doen. Nou, goed, kijk, dan gaan we je landen wat jij allemaal aan het ja. zoeken met um, Spiderman. Ja, dat is, heel, dat is wel een, een lief bericht. Of ja? zeg. De vader, die wilde heel graag zijn zootjes overleden. En die man, die woont dus uh, in, uh, in Engeland, in Kent. Ja? En uh, zijn uh, zootje Olly leed aan een ernstige erfelijke stofwisselingsziekte... En hij was een enorme fan van Spider-Man. Zijn laatste vakantie was naar Disneyland. En de pop van de actieheld lag in zijn ziekenhuisbed... en zelfs zijn begrafenis was helemaal in de Spider-Man-stijl. Oh. Maar ja, zijn vader wilde heel graag de allerlaatste eer zijn zoontje bewijzen... met een grafsteen, met een afbeelding van Spider-Man. Maar hij kreeg te horen dat hij daarvoor eerst toestemming nodig had van Disney. Oh ja, natuurlijk. Die recht. die hebben het copyright, oh, ja, die ja, hebben copyright. van een super superheld. En die vader Lloyd had niet gedacht dat het probleem zou opleveren. Totdat hij de redactie kreeg van Disney, dat dat heel zielig was allemaal. Heel veel medeleven te oh, worden. Ja. Een paar glaswacht nee, dus, want hun karakters moeten hun onschuld bewaren. Nou ja, vader Lloyd is verbijzerd en verbitterd. En hij zegt, kinderen zijn alleen maar wat waard voor Disney zolang ze geld kunnen uitgeven. Maar yeah. sinds het verhaal van Ollys laatste wensen zijn er heel veel steunbetuigingen geweest voor de familie. En een online petitie om Disney op andere gedachten te brengen is inmiddels duizenden keren ondertekend. En nu flasht bij mij Bye. naar binnen van, hoe zit het dan met al die al die uh, kruisjes en tekeningen van Jezus aan het kruis... en al die dingen meer. Oh, ja. Daar zit toch ook copyright op? Wie krijgt dat? Ja. Moet je dat vragen? Nou, volgens mij, als je ja, deze man gewoon zijn gaat laten maken... Ja, ik bedoel, al die engelen en zo. Dat ja, ik bedoel, het net als, als, als zo. er zit ook een... Ik stel enigszins twijfel aan dit bericht... omdat ja? de rechten van, uh, van Spider-Man... zijn namelijk uh, niet bij Disney, maar bij Sony... Dus, Bij Sony? Ja, Sony heeft de rechten van... Uh, Marco oh. heeft de rechten van uh, Spider-Man verkocht aan uh, Sony. Dus... Oh, dus hij heeft andere verkeerde gevraagd ook nog. <laughs> Die ja, ja. Dan had hij misschien wel toestemming gehad. Hij, ja. hij heeft gewoon even... Uh, ja. En, ja. Nee, dus uh, ja, de vraag is een beetje of dit verhaal klopt. Oh, okay. oh, dit zou weer een duidelijke fake nieuws kunnen zijn. Ja, nou ja ik vind ik zou het wel zeggen... een schattig uh, leuk idee, zo'n graf. Uh... Ja, natuurlijk. Ik kan maar... me ook bijna niet voorstellen dat het niet hier nee op zou zeggen. Ze hebben daar nul uh, uh, commerciële waarde aan ja. om nee te zeggen. Behalve alle slechte. Uh... Als het dan nou crimineel zou zijn. Ze hebben nu gewoon heel veel slechte uh, publiciteit. Uh, sites. Ja, ja ik denk ik, ja. Het is wel weer publiciteit. En is het wel. Uh, ja, goed. Ja. Je, je zou denken: doen niet zo moeilijk als vader. Ik maak het gewoon en ik zie wel hoe, hoe, hoe het loopt. Ja. Ja, ja maar ja, nou daar heeft hij aardig op zich gevestigd. Had hij niet moeten doen eigenlijk? Had hij niet moeten doen. Had hij gewoon moeten uh, doen, klaar. Maar goed, zo is het wel het verhaal van deze jongen de wereld ingegaan. Ja. Om nog eens een keer bij stil te staan. Goed. Ja. Traks de Zandvoortse berichten. En hier en daar ook wat nieuwe muziek. En onder andere het nieuwe zingen van uh, Pippi Clyro. En die is leuk. grappige muziek gewoon niet hand handmuziek en uh, dat heet zeven de kijk woorden ja en Geistof. Waar oh, is de single gewoon wat is dat dan zo uit je hoofd weet ja dat zegt uh, weet ik zelf maar over ik lees het ook helemaal niet voor <laughs> van <voor> een blaadje <laughs> Voor nog Liam Gallagher en het heet uh, de nieuwe single heet the river ja the river en uh, ja, ik zit net verdenken. We hadden het net ergens over, maar ik weet niet meer waar we het over hadden. Goed, straks onder andere nieuwe zingen van Biffy Clyro. En die is wel weer heftig. Hij heeft er... Ze hebben trouwens een, uh, het is een beetje een hardrock popachtige band. Hè? Het, is, ja, het is meer een geworden dan, dan het hardrock was. Maar goed, die hebben ook een, uh, een of andere filmmuziek gemaakt. Van een film? Nou, dat is een beetje grappig om daar even naar te kijken. Nou, we kijken even de wereld in. Ik, uh, hier kan ik het woord geven. Ja, nou ja, het was best wel uh, uh, groot nieuws uh, de afgelopen week. Uh, ja, sommige uh, spraakapparaten van Google. Uh, ja, sommige van die berichten die worden ge, uh, geluisterd, worden door mensen meegeluisterd. Ja, ik had begrepen, om, ja. om ja, zo die spraakopdrachten uh, te verbeteren. Lijkt me heel saai werk trouwens. Hè? Dat ja. je naar andere mensen luistert. En, en dat dan in de computer te zetten. Dat, uh, maar goed, in ieder geval. Uh, ja, je te de telefoons van Google. De, uh, uh, je hebt van die apparaatjes die je thuis kan zetten waar je dan tegen kan roepen: Hey Google, uh, ga ja. eens even. Uh, Doe de radio aan. Precies, dat soort dingen. Gordijnen ja. uh, open. <laughs> ja, hoe heet dat? Oh je bent af... gewend? Ik hoorde dat je het gewend hebt. Ja, klopt. Ja. Maar goed, uiteindelijk, wat, wat is nu het, het punt? Dat Is het klaar toch? Is het duidelijk zo? Nou ja, dus, uh, privacy-technisch is het. Uh, want zij spelen dat soms ook als, het, als zij het niet kunnen vertalen. Uh, Sturen ze de spraakopdrachten door? Ja. En daar zit een stukje privacy-technische moeilijkheid in. Maar ik Voor me stel, lig jij in bed zo? En dan word je zoals vroeger. gordijnen open. En dan zit zo'n heel team bij Google. Zitten ze met de vijven achter zo'n spiekertje. Wat zegt die nou? Wat moeten we doen? Lekker. Wat moeten we doen? gordijnen open. Moeten we weer opstaan? Googelen dat is, proberen ze uit te vinden. Wat zegt die nou precies? Geef het. Oh, gordijnen open. Zoiets. En dan doen ze de gordijnen voor je open. Zoiets. Ja, nou, precies. Dan komt er een team langs. En je doet de gordijnen voor je open. die yeah. ja, nou, belt haar, dus die komt dus, binnen. Ja, nee, nee, maar... Ze hebben gewoon een sleutel, hè. Dat, ja. is, dat is, zit in het contract. Als je ja. met Google assistent... Okay. dan geef je al je sleutels en pas. Uh, pasvoort, ja, eigenlijk dus dan wel. Dan geef je aan Google. Ja. Dat, uh, ja. Maar goed, nee, maar, wat, wat zou hier dus aan fout kunnen gaan? Nou, kijk, het moeilijke is... In principe, de gesprekken... Wij hebben hier allemaal... Nee, jij hebt een, een Apple-telefoon. Ja, Apple. ja. Een, Ik een, heb een, een Samsung. Ja. Ja. Nou ja, daar zit Google-assistent op. Ja. Die zou dus nu meeluisteren. Ja. Uh, dus die kan al deze onzin... kunnen ze verstaan. Als ja, nou, er ook werk. gewoon de radio aan zetten, hè? Het ja, dus heel team zit erachter. Waar hebben ze het allemaal over? Nou, Is het gevaarlijk, dit? Uh, als de Google-assistent... dus bepaalde dingen niet kan opvangen... Ja. dan op een gegeven moment... als, hij dat, als dat vaak, zeg maar, zo'n woord wordt gehoord... Wordt dat geregistreerd en dan worden die stukken tekst wordt het doorgestuurd naar iemand die dat dus gaat vertalen. Oh, Oké. Okay. Wat ja, een werk. Privacy technisch. Mag dat? Is dat een beetje de vraag of dat mag? Want ja, als je met je advocaat aan het, be aan het praten bent en je telefoon is aan het meeluisteren en dat wordt weer doorgespeeld naar een persoon. Ja, yeah, ja. Yeah is dat natuurlijk privacytechnisch? technisch moeilijk. Oh, wat moeilijk is dit te zeggen. Want Dit is echt, zijn de randen van de wet, hè, dit. Echt de randen gewoon. Nou ja, echt. dat is sowieso wat, uh, wat Google natuurlijk uh, uh, vaak doet. Of die Amerikaanse techbedrijven. De Europese wetgeving is uh, vrij streng. Yeah. En daar zoeken zij wel echt de randen van op. En uh, gaan er ook regelmatig overheen. Maar ja, het, ja ik, vind wel, ik vind het altijd een beetje moeilijk de discussie. Want je weet het van je telefoon dat hij het doet. ja. Yeah. Dan, je levert alles in en dan ga je daarna zuren van... ja, nou, ik vind het wel eng, hoor. Luister de het tijd mee. En dan schijnt dat er ook mannen achter zitten. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ook, ja, mijn, terwijl... mijn computer ligt ook altijd... op mijn computer, ik noem het al zo... Ja? ligt altijd op mijn nachtkastje mijn telefoon. Ja. ja, dus al dat gesnurk van jou wordt allemaal geanalyseerd. Geanalyseerd. Ja, nou, je hebt ook van die dingen, ja, appjes en ja. zo. Dus. Maar ook ja, andere geluiden ook. Maar is het, het ook niet wat... Hebt, ja. ja. Maar is het ook niet wat, zeg maar, als je dan s ochtends nou zegt, open, dan zegt... grijnen maar, open, je go goos is niet je goed. Je hebt gedronken, niet. of doen ze die open? Je blijft in bed. Ja, je blijft in bed die je advies <laughs> geeft. Nou, we hebben geluisterd naar uw steun. Er schijnt toch niet helemaal iets in orde te zijn. Ik denk dat u vandaag thuis moet blijven. We, we zorgen dat 112 ja, gebeld dat wordt. Ja, ja, ook nog. Dat kan ook ja. nog, hè? Attack? Ja, precies. Ja, ja. dus nou ja. ja nou, ik vind het een moeilijke discussie, dit. Wat, uh, waar het heen gaat. Ja, maar het, vooral bij oudere mensen die zuchten en steunen nog wel eens... als ze opstaan. en ja. zo. En dan gaan ze zitten. Hè, hè. Weet je wel. op, Dan word je nou. ook helemaal gek als je daarnaar luistert. Jezus, sterkte. Nou ja, goed. Echt, ik zou het baantje niet willen hebben. Net als die mensen die al die films moeten kijken op YouTube, weet je wel? Die ze moeten gaan, uh, gaan labelen. Uh, goed, fout of uh, crimineel of zo. En die worden eraf gegooid. Of worden. Nou ja, dat is ook zo'n klusje dat je denkt dat wil je ook echt niet gaan doen. Ook, het is vreselijk. Nee, nou, zeker. Goed. Laatste plaatje. Oh nee, straks om half. Uh, de zand voor En hier is de nieuwsing Biffy Clyro: Balance, no symmetry is een original music soundtrack. Voor welke film? ik ben ik alweer verbaasd wat een artiest nou moet bedenken. Om zijn plaat toch wel even anders te maken. Laten we even een snelletje doen met een gitaar. En dan uh, is het toch weer even anders. Oh ja, dan weer terug. Nou het maakt ook niet uit. Je moet de plaat niet afzeiken. Je moet de plaat gewoon de hemel in prijs. Een nieuwe plaat van Biffy Clyro. Die heet All Singing and All Dancing. Dat wordt meteen een gay plaat. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Misschien hoe ik het uitspreek. Goed, het is weer tijd voor... Zandvoortse berichten. Ja, tijd voor de Zandvoortse berichten. De emotionele muzikaal afscheid van Theo Wijnen. Hij is uh, 88, het is mooi geweest, zei hij. Hij is, uh, hij is gigantisch op zijn piano. Hij begeleidde namelijk het, uh, het koor hier in Zandvoort. En de koorleden balen wel als een stekker, want hij deed dat hartstikke goed. Maar hij heeft nu last van atrozen, geloof ik, aan zijn handen. Dus dat piano spelen wordt een, wordt een beetje lastig voor hem. En uiteindelijk hadden ze hem ontzettend verrast. dirigent Arjan Bussers, Bussers, die was de, vooruit de kast getrokken. Ze had een gevreerd programma gemaakt. En ze, hij wist niet eens dat de hele zaal vol zat met publiek, hè, toen hij daar kwam. Op zijn laatste avond. En uiteindelijk werd hij ook nog benoemd tot eerlid en ze hopen uiteindelijk dat Theo nog regelmatig even bij repetities aanschuift... om daar nog even, zeg maar, uh, koffie te komen teken. Ja, Een glaadje, hoor. Hij vindt ja. het en uh, hij zei zelf ook van... Uh, nou, dames, jullie mogen ook wel eens bij mij op bezoek komen. Toen zeiden dus ze van... Uh, nou, Theo, hou nou maar even op. Ja. Ja, dat is niet nodig. Is, nog ja, Goed, is er nog confie? Ja, Theo, laat maar. Goed, we hadden meer verstand voor zijn berichten. Ja, hoe heet het? Studenten van de TU Delft hebben dinsdagavond een zelfgebouwde waterstofauto... ...de Forse. Uh, ja, ik ben heel slecht in de Romeinse getallen. Ja? Uh, getest op, de, uh, op het circuit. Ja? En het uh, team zal dit weekend uh, met een zuurstok roze... ...hij is echt, echt heel roze... Uh, ...meedoen uh, aan de Dutch Supercar Challenge tijdens de... Uh, ja, het evenement wat uh, dit weekend... Uh, huh? uh, het Blank Pain GT World Challenge Europe. Precies, exact dat. Zal hij uh, meedoen? Uh, Oetskripper, verantwoord. Dus. Oké, okay. okay, ik krijg wel ja. een beetje uh, dit gevoel erbij. Ik ben de I am the only gay wel leuk. Dat krijg ik wel een beetje, je ja. Autosite, ja. Ja, ja. Hij, hij valt wel lekker op. Hij Als je... accelereert na naar 100 km per uur binnen 4 seconden en bereikt gewoon snelheden van boven de 210 kilometer. Nou, en ze zien je, hoor, op de weg met dat roze... Echt nee, wel, dat is ook wel nodig. Oh, als je ja. die niet aanhoren komen... Waterstofraceauto. raceauto. Ja. ja, de Battle of the Coast strijkt neer in zand voor dit weekend. En uh, bij de spot wordt gestreden om de Battle of the Coast 2019. Denk je, wat is dit? Ja, wat is dat? Ja, dat is de Stand Up Paddle, dus uh, suppen. Je, dan sta je op zo'n zo vermoeiend oh ja, oh ja, ja. zo zo Dat is ook heel zo zwaar, je even onnatuurlijk ook. Hè. Je gaat staan, dus je moet heel, die peddel heel lang houden. En dan pas kom je in het water. Terwijl als je erop ja. zit, kan je veel makkelijker roeien. Maar dat is de nieuwe uitdaging. Nee, is, ja. Ja. Maar de Euro Tour is dit jaar nog groter. Ruim 20 races in 10 verschillende landen. En de spot is dus de trotse organisator en gastheer. Er zijn races in drie categorieën. Een technische race, een down-the-coast race en een sprint race. En uh, uh, gisteren uh, is het definitieve schema uh, bekend geworden. Maar het is afhankelijk van de condities op zee. Maar op www.battleofthecoast.nl wordt bekendgemaakt hoe, uh, hoe en wat allemaal. En uh, ja, de, te de technische race telt ook voor de nationale titel. geval kan je dus kwalificeren voor... Wereldkampioenschap. Bij ons in Zandvoort, dames en heren. Nou, kom, dat het weer een beetje knap blijft. Ja. Dan wordt je nou, Je wordt Wa toch wel nat in het water? Dus ja, dat ja, maakt, maakt ook niet uit. Veel geslaagden bij het Wim-Gettenbach College. Dinsdag 2 juli werden er 51 mensen gefeliciteerd. 51 van de 56, um, ja, 56 hadden examen gedaan. Dus 91% procent is geslaagd. En Het regent hier... is zo hard, joh. Doe je. Doe, je, ja? doe het raam even dicht. Het regent zo hard. Oké, okay, Het okay, scheelt je wel. wel, je hebt gelijk. Ja, man. Ja, dat is wel dat een beetje. Een raar. Nou goed, dus uh, we zal ze niet allemaal gaan opnoemen. Uh, maar uh, het was in ieder geval uh, een groot feest daar bij het Wim Gertenbach College. Ja, we hebben er zin in allemaal. Ja. Ik zit net dus inderdaad op de website te kijken van de Battle of the Coast. Ik zal in ieder geval even uh, dit uh, even delen ook op onze website. Uh, Facebookpagina. Het is raar voor mij. Is dat ooit ontstaan dat iemand uh, denkt, van, nou ik ga even op die planken even staan, even snel even roeien. En dan is dat is denk ik een sport geworden ook. Ik, uh, het is, ik vind het een hele raar iets ook gewoon. Ik zie door, uh, al ik ook heel vaak door de gracht gaan ze ook op zo'n plank staan en dan... Ja, gewoon in een, ga je in een boot zitten zeg ik. Ja. Het is het, onnatuurlijk ik, ik, gedoe dit. Het is... Het, je hebt ook veerboten. Het is best wel een manier hoe ze op... Uh, in Oceanië en zo uh, uh, zich verplaatsen al honderden jaren. Op deze manier? Ja. En, okay. uh, huh. Ja, het, je blijft uh, makkelijker droog. Dat is uh, als je gewoon op een uh, surfboard gaat zitten. Maar het kost en, zoveel energie, want je moet de, de kracht zo ver overbrengen. Met die roespan helemaal naar beneden in die... In die, in ja, die, golven, in die, golven. In die golven, ja. Nou, ja. nog geen bericht dan? Uh, ja, hoe heet het? Uh, renovatietheater De Krocht laten nog even oh, op wachten. Ja. In de uh, aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van vorig jaar maart beloofden alle politieke partijen dat het... Uh, Enige zand het theater met zijn beroemde akoestiek eindelijk uh, uh, gerenoveerd zou worden. Echter uh, renovatie uh, staat nog niet op de agenda, blijkt nu. Uh, ja, ja. Iedereen heeft beloftes gedaan, maar niemand heeft het wacht gemaakt. Maar ja, daar was daar neer, neer. Al, ja. Er was zelfs toch wel een geldbedrag. Maar Zo'n een geldbedrag, was ook voor apart gezet. Als uh, is 2014 al iets besproken, 2017. Alle partijen hebben het erover gehad. En uiteindelijk heeft de Meike Koop van de PvdA gezegd... Kom op nou! Hoe zit het nou? Gaat er nog wat gebeuren of uh, blijft het zo? En uh, verder, ja. Wordt echt een krocht, hè? In de krochten. Ik vind dat ook de naam moeten ze dus misschien nog maar gaan veranderen. De van je ziel. Nou, de Krochten. Het wordt langzaam een krot. Ja, een krot, wel. dat is het meer. Goed, dus één verkleedruimte. Wordt heel veel erop geslagen. dat in de hoek allemaal opgeslagen. te zeggen. Dan is gewoon een soort gangkast, heb ik het idee. Goed, dat is zover de Zandvoortse berichten. En straks <lacht> hebben wij uh, meer voor u klaar staan. Ook goede Marge Zandvoort hebben we ook nog in, uh, in petten voor u na tien uur. Geen idee of ze hier vandaan komen. Of misschien vanuit de Al Eerst maar eens even lekker zomerse muziek. Misschien kunnen we hier de zon mee aanzetten. Nou, in ieder geval op de radio. De Villagers. Song. In de hoop dat het allemaal aangezet wordt. Dit is heel erg bedoeld daarboven. Het is toch armoede gewoon. Dat hele weer ook goed. Jezus, kunnen we daar niet voor beregen? Alles kunnen wij bijna regelen. De gedachten van mensen kunnen beïnvloeden. Alles. En die zon en het hele weergedoe. Dat is nog steeds iets wat we moeten afwachten. Wat er gaat gebeuren. Ja, goed. je weet het allemaal niet gewoon. Nee, het is gewoon lastig. Afgelopen week, ik weet niet of ik het ook gevolgd heb. Ik vind het, het spreekt zo tot mijn verbeelding. De Up-serie. Niet de film. Oh ja, Sixty Up. Ja, de, was die, ja, was leuk. 60, 63 Up. 63 Up, dat is van Michael Abdut. dus ooit begonnen in 1963 om uh, uh, allerlei kinderen te volgen. En toen waren ze zeven jaar oud. En om de zeven jaar kwam, kwam je bij hun terug. En vroeg je elke keer dezelfde vraag. Wat wil je worden? Hoe sta je in het leven? wat Wil je kinderen? Heb je al een vriendin gehad? En elke keer weer opnieuw. En dat heeft hij dan elke keer weer aan elkaar geplakt. En regelmatig kwam dat op de televisie. Dus uiteindelijk werden die mensen ook heel bekend. Ze werden op straat ook herkend. Ja. En uiteindelijk uh, was het nu dus 63 jaar waar ze allemaal 63 jaar. En uh, keek hij keek echt een beetje terug op hun leven. En ja, dat wil iedereen toch van zijn leven hebben. Ook dat je gewoon... Dat je terug kan kijken van... Oh, wat zei ik toen eigenlijk? Hoe zag ik het toen uit? Ja, leuk. En wel... ja, was ik met die vrouw? dan was ik allemaal vergeten. Hij ja, wilde ik wil niet van weten van dit gebeuren. Nee. Maar goed, ja. het, het was voor sommige mensen ook wel confronterend... om dan iets te beloven. En dan kwam hij om zeven jaar... 7 jaar later kwam je terug en dacht hij van... ja dit gezegd. Uh, ja, dat wist ik wel. Maar ja, dat is er is het niet van gekomen. Misschien over zeven jaar. Er ja. waren natuurlijk best wel eens een trieste man bij. Ook die uiteindelijk zeg maar de politiek in wilde. Die wilde de wereld verbeteren. Uiteindelijk werd hij een zwerver. Woonde in een caravan. Oh, die heb ik niet gezien. En uh, uiteindelijk uh, ik, had hij... Nou ja, het kan zijn dat ik volgend jaar... Of over zeven jaar wel in de politiek... Of dat ik aan het zwerven ben in Londen. En je wel zeven jaar later zie je... Een minuut later zie je hem in Londen lopen. Zwervend. Maar goed, dan weer zeven jaar later. Liefde geloof ik ergens in de 50 of 49 net nog. En dan is hij wel in de politiek. Lokale politiek. Oh, wat leuk. Dus dat is echt grappig in een notendop iemands leven doornemen. Ik ja. vind het een bijzonder iets. En daar heeft deze man, Michael Hebdut. Dus al vanaf 1963 is hij daarmee bezig, hè. Ik vind het bijzonder. Leuk gegeven dit. Nou, is misschien een inspiratie 1963. voor van. Dus hoe oud is die man zelf dan man? Hij is geloof ik 73 dag Hij was uh, een paar jaar ouder dan, dan die kinderen zelf. Hij was geloof ik net 20 of zo, 21 of zo. Oké. Okay. Dus dat uh, valt hem wel mee, hè? Ja, wat ik vond het ook wel bijzonder. was ook een man en die was uiteindelijk. Hij uh, uh, hoorde bij de rijken. Ja? die is toen uiteindelijk naar uh, natuurkunde of zo, uh, dat soort dingen kernfusie toestanden Ja, bezig ja dat heb ik ook gezien. Die kwam naar Amerika en hij uh, en, uh, ging hartstikke goed. Maar ja, dan nou blijkt dus wel dat hij een soort longkanker heeft gekregen. Ja. En uh, ja, die, die, die, die haalt de volgende zeven 7 ook niet. Nee. Het is, ja, ik ben wel nieuwsgierig of hij zich wel volmaakt En dat zo'n mensen gaan echt gaan afvallen. Want daar heb ik dan niks over gehoord. Ja, van dat de groep. gaat, dus, gaat gebeuren. Dat, het uh, is, uh, statistisch uh, gezien Ik zeg, het wel. Ik zeg altijd thuis... Koop een camera en niet je telefoon... maar gewoon een gewone camera met een kaartje... en film meest stomme dingen in je leven. Die zijn over tien jaar goud waard. Ja. Echt waar. Ik doe dat al vanaf 1999 met mijn kinderen... met alle stomme dingen rondom het huis. En het is gewoon leuk om terug te kijken. Uh, ja, ja, ja, ja. Het is uh, ja, je kan je Tegenwoordig staan ze automatisch... Uh, als je het via Google doet... ja, ze horen alles, maar ze zien ook alles. Die filmpjes, als je ja? met je telefoon maakt... Oh, ja, ja, staan ze ja. ergens ook in een bestand. Ja, maar dat is toch altijd weer net even anders. En dan kijk je een keertje naar Fanny's Home video's... en denk hè? En zijn wij? Ja, hoe komen ze eraan? Ik heb dat vinkje natuurlijk inge... Ja, ja, ja, ja, ja. ja, nou ja, logisch. Nou, ja, Marcus, okay. zit hij zich te verdiepen in de zaken? Ja, uh, ik zie hier een, uh, een berichtje over te veel mannen bij start-ups. Uh, start ja. En uh, daarom leggen investeerders uh, een vrouwenquotum op. Terwijl, ja, je hebt natuurlijk alle... Uh, maar, maar, wat voor start-ups bedoel je? Een bedrijfje? Of, uh, ja, uh, bedrijfjes. Je okay, uh, yeah. hebt natuurlijk ja. al de uh, kickstarters yeah. en uh, dat soort dingen... Uh, om uh, uh, ja, je eigen bedrijfje te beginnen. Ja. Als je een goed idee hebt. En ja, dat wordt toch. Uh, maar 35% uh, uh, van, die, uh, van die plannen worden door vrouwen. Uh. Toch 35% is best aardig. Uh, ja, alleen uh, um, uh, yeah? of nee, sorry. 35% van de zou vrouwen moeten zijn. Oh, Ik wil dat uh, zeggen. Het is op dit moment nog maar 15%. 15%. Maar, ja. Ja. maar procentueel gezien, hoeveel van die 15%. Red het? En hoeveel van die 85% die door mannen gedaan worden. Reddit het niet. Daar ben ik ja, dan dat... als vrouw zijn er weer. Ernstig niet. Dat meldt het uh, berichtje. Ja, jammer. Maar dat, ja, dat zijn wel leuke beelden. Want... Ik wil een startup. Ik heb een start-up met een bedrijfje. En, uh... oh, wacht ik word afgeleid. Ik moet even naar de kinderen. Kom ik ja. zo terug. Ja, ja daar gaan we geen geld in steken, mevrouwtje. Dat gaan we niet doen natuurlijk. Ja. Nee, dat, dat is vaak wel een beetje het genoeg ja, kinderen. Ja, maar je vrouwen zijn ook altijd heel. Uh onzeker In de manier om zich te presenteren. Ja, Want ik ja. heb ook die neiging hoor, van wat doe je? Ja, ik werk een beetje bij de gemeente. En, uh, ja, nee, het is wel leuk hoor. Ik werk maar, een beetje bij de gemeente. Uh, ja, uh, dus, uh, ja, ik doe ja, nog, dus. heel veel ik heb nog heel veel andere dingen in mijn leven. En, ja, ja, ik werk ook bij de gemeente. Ik, volgens mij doe ik het goed. Maar uh, mannen hebben zo van ja, en ik ben dit en zus. En, en, en, en uiteindelijk kan. Dan ga je met, uh, aan de gang omdat je een project moet doen. En dan denk je van, joh, wat doe jij nou helemaal? Wat, wat loop je nou aan te kloten gewoon? Ja, ja. ja vrouw, en dan denk die je, vrouwen die... vrouw zetten zich veel te licht neer. En mannen hoeft, zetten zich veel te zwaar neer Grappig Ja, het is, ik, kom natuurlijk ook uit, ik zit werk in de zorg. Ik werk alleen maar met vrouwen. Ja. Echt, ik heb geen één mannelijke collega, maar niets gewoon. Oh, dat verklaart wel een hoop. Ja, dat, dat, dat, dat, dat altijd die mannelijkheid die bij jou. De hele tijd over, dat overwicht. Ja, ik problemen. probeer je gewoon echt alles gewoon echt te, te compenseren, geven. te geven. Nou goed, zijn er tips voor, voor vrouwen om dan willen een start-up doen? Nou ja, er komt nu dus een kwotum. Een, een, een ja, maar wacht even, niet... dan kom je als man met een goed idee. Dan zeg je: nee, sorry, we zitten te wachten op een vrouw. Ja. Met een iets minder goed idee, maar toch wordt ze toegelaten. Ja, dat, uh, dat is wel wat. Ah uh, oh, ja. ja. Voor mannen, negatieve discriminatie. Ja. ja, dus nou ja dat, dat en als ze dus gekleurd zijn, krijgen ze nog meer kans. Ik uh, weet, dat zegt dit bericht dan nou, weer niet. Maar, uh. nou, dat is ook wel eens soms een vraag. Hè. Als een, zeg maar, als een uh, man en een vrouw tegelijk zo aangifte zouden doen van, ja. uh, van bijvoorbeeld aanranding. Ik bedoel, laat stoten ik tegen een vrouw, tegen een collega-vrouw aan en tegen de billen aan. Zei ik wel tegen mij billen aan. Ik zeg, hey, dat ben ik niet van gediend. Nee, ik zeg ik ook niet. Dan gaan we alle twee aangifte doen. Kijken wie. Heb uh, uh, wie... hebben jullie het gedaan? Ja, dat werd die vrouw natuurlijk die gewonnen had. Oh. Die vrouw moet natuurlijk toch geloofd, die man niet? Nee, hij nee die mag, heeft, ja. De vrouw hier. man. Ja. Mann heeft man. testosteron. En dan heb je het ook te maken met zwart en wit, en arm en rijk. Maar Dat is allemaal rangschikken daarin. Nou goed, beginnen we ze weer hier erbij. En dan gaan we even verder. De, de afterparties. What some people know you and others just know your name. Your parents sign a sign of I. was dit een Nederlandse band, geloof ik. En een... grote hits. Nou, dat weet ik helemaal. Maar goed, uh, your name. Hier in de zaterdagmorgen zware discussie over het feit... of je uh, ja, als man uh, meer profileert dan als vrouw. En of je op je toppen van je kunnen draait. En Nou ja, goed, dat soort dingen hebben we het allemaal even over. Nou, dat... Nog even, misschien is het ook dat je ja? als meisje... Ja? je bescheiden hoort op te stellen altijd. Dat je dat een beetje in je ingeprent zit. Doe maar een beetje en, gewoon, joh. Ja, doe op... maar gewoon, dan ben je al gek genoeg. Ja, je ja. Dat je wordt wel vanuit de... ...jeugd vaak wel een ja, beetje ja. meegegeven van... ...ah ja, nee, doe maar rustig. Doe maar rustig, joh. Komt allemaal wel goed ooit en... Uh, doe niet je gedreven. En, uh, en, en glimlachen en ook als je dingen niet leuk vindt... ...nee, meisjes horen niet boos te zijn... ...en ze horen niet dit, ze horen niet dat. Nee. En nee. daarom dat je daardoor uh, toch wel uh, gestigmatiseerd bent. Nou, oh, ja, ja, dat ja. het wel weer heel confronterend wordt. Stigmatiseren. Maar ja, ik heb wel een leuk bericht hier. Nou, vertel maar. Ik moet er zelf gewoon al heel hard om lachen... ...want er was een ja. opende mobilistie... ...was afgelopen woensdag, zat achter het stuur... En uh, de politie zag rond kwart voor zeven, zag je hem? En uh, hij, hij had dus een telefoon in zijn hand. Hè? En uh, de, de ah. agenten denken van, hey, volg hè. Ja. En uh, de automobilist die zag dat en denkt oh god! En hij, hij gaat er als een speer vandoor. Ja. Nou, en uh, hij reed dus op het moment voor, voor het knooppunt Koomplein En hij deed dus even alsof hij de politie waren volgend, Maar op het laatste moment reed hij gauw terug de hoofdrijbaan op en gaf plankgas. De politie is hem achtervolgd en... Uh, de berm scheurde ze achter hem aan. En uh, toen hij staan werd gehouden... moest hij zijn identiteitsbewijs laten zien. En die heb je niet bij, zegt hij. Oh, ook Nou ja, dan nou oh, wordt ook ja onderzocht. En toen bleek dus in het opbergklepje onder de armleuning... en trof de agent een heuptasje aan met een revolver. Dus daar, ja, dat mag dus niet in Nederland. En de bestuurder is direct opgepakt. En zowel zijn auto als het wapen in beslag genomen. Het is echt een chaos, dit hè? Wat ja. een chaos. Het begint met een drollige telefoon. Dat mocht vroeger gewoon nog. Er werd helemaal niet moeilijk over nee. gedaan. Want contact met je medemensen is heel belangrijk. Maakt niet uit wanneer. Communiceren is belangrijk. Dat mag nu niet meer. Ja. Dus dan wordt hij aangehouden. Hoor. Hij rijdt weg. Uh, en uiteindelijk heb je je een een heeft hij nog een. Dan een vlucht. En heeft hij zijn auto kwijt. Dus een, een telefoon? Laat, ik, ik, ik snap dat nooit. Want als, jij, als de politie zeg maar, jou staande houdt. Dan kun je wegrijden. Dat kan. Ja. Ze hebben je kenteken. Ja. Ze hebben je kenteken. Dus ja. ze gaan je sowieso vinden. Ja. Uh, ze hebben beelden van dat jij achter het stuur zit. Want als je, zeker als jij ze gevolgd hebt. Ja, Zo'n politieauto heeft gewoon voor en achter uh, camera's. camera's. Ja. Dus ze hebben gewoon jou in beeld. En met alle respect. Als jij probeert weg te rijden. De politie is en met meer. Ja. En, uh, en kunnen je maakt je ook iets beter rijden. En je maakt jezelf heel verdacht. Ja, maar goed, het zijn mensen gewoon, die zijn niet helemaal bij Saint. Die zijn gewoon de afstandverbetering, nee. Gewoon echt, je denken van ik kom hier maar weg. <laughs> dan krijg je ja. een Linus stoot, dat ik ga er echt maar wegkomen. Oh, wat? Ja, vijf minuten, tien ja. minuten, Kwartier, best goed. Maar daarna komen ze je allemaal inhalen. Net alsof ja. als je een tikkertje doet, haha. Ja, jij bent ja, echt lang, lang uit Oh, dat is wel een hele dure... Wat is echt zo'n bekeuring op bekeuring, hè? Dit zijn echt wel drie, ja, maar... vier bekeuringen gewoon Ver, bij elkaar. Wapen, is een verboden wapenbezit. Echt, zo. En uh, dacht, uh, die is gewoon gearresteerd en... Uh... TBS, dacht ik zelf. Ja, precies. Oh, <laughs> nee, dat is, nee, dat is niet goed, TBS. Dan kom je weer vrij na, Dat moet je niet hebben. Nee, nee doodstraat? Nou, uh, uh, Voor een waterbord wa Waterboarding, <laughs> toch? Dat waterboarding, dus, uh, ja. Nou, ja, ja. ja. ja, goed. Enige oplossing. Dan komen we bij het bekende verhaal weer. Het nietje. <laughs> Oh nee, dat is wel een ding allemaal. Dat ja, dat is een seksding. Ja, seks ze castratie, minstens. Oh, godverdamme zeg. Nou, dat was dan een tijdje van de toneel. maar het is weer terug van weg geweest. Ik kijk dan naar Mark, heb je nog iets kleins? Of, uh... Ik denk. Nou het... ja, hebben jullie de, de geldmaten al gezien? Ik zag de geldmaten? Ja, ik zag toevallig een, een berichtje voorbij komen. Had er helemaal niks mee te maken, maar daar hadden ze een foto van die geldmaten. Geldmaat? Ja, uh, ik weet nou, het... zo bekend zijn ze dus. Ja, uh, ja nee, nee. Alle uh, pinautomaten. Ja, die uh, krijgen een andere kleur. hoor. Die krijgen een andere kleur, komt uh, algemene naam, geldmaat. Dus niet meer oh. bankgerelateerd. Ja. Ja. Ik heb ze nog steeds niet gezien. Ik weet niet wanneer ze dat nou eindelijk is gaan uit... Uh, nou, in Haarlem, daar bij dat uh, Hortensplein, daar is er uh, eentje van, uh, van die roze leeuwbank. En uh, die, die, die, die staat wel bij, van binnenkort wordt deze geel. Oké. Okay. Dat staat op de ding zelf dan als uh, nieuws. Geelmaten. Goed. Geld. Geld of nee, geel? geldmaat. Geelmaat. Ja, dus geld. Een geld. Geel. die je geld levert. Ik, ik bedoel, ik uh, vergespel alles meteen al. Dus je mag het dus... niet meer pinnen noemen ook, hè? Nee, dan wordt het... Oké. Okay. Nou, Ja. ja. Oké. Okay. Uh, het is allemaal uh, vrij duidelijk, hoor. Boeiend. Ja, ook boeiend. Ja, nou, ja goed. Uh, ik leef gewoon uit het, uh, uit het zakje van zwart geld. Wat ik regelmatig uh, aangevuld krijg. Vandaag was hij leeg. Dus ik ben benieuwd of ik met benzine thuis kom. Goed, nou, het laatste plaatje voor 9 uh, uur... En na nou, nee, een stukje geschiedenis wat gebeurde er door de jaren, en het is vandaag namelijk 13 juli. Hohoho. Ho, ho. um, wat is hier een post dan? Oh ja, ik zie het er weer. Project Bongo. En het heet Miami. We've given up Bongo. Er een bongo in of niet deze plaat? Ik heb er eigenlijk niet helemaal goed geluisterd, heb echt een bongo bevat deze lang speelplaats zeggen. Nou goed, helemaal terug met twee geweest. Maar goed, het heette Miami. Ik ben er nooit geweest, wel aan de andere kant. Daar ben ik wel geweest. Aan de andere kant ben je wel geweest. Nou, de andere kant van Amerika. De West Coast, East Coast, yes. Ik weet niet meer welke kant het was. Geen idee. Vertel. Ja, we, we zaten natuurlijk een beetje in de, de vrouwen en meer uh, yeah. vrouwen met een start-up en zo. Yeah. Yeah. Uh, Battle of the Sexes. En ESA uh, gaat zich daar ook in voegen, want die wil meer vrouwelijke uh, astronauten hebben. Oh. En om uh, de meisjes uh, meer aandacht voor, uh, voor de ruimtevaart te krijgen, uh, gaan ze samenwerken met Mattel. Yeah. En ze brengen ze speciale ESA... Uh, um, Barbie-poppen uit. Oké. Okay. Oh, dus, ja, uh... ik dacht wel, Mattel, dat is toch van die Barbie? Ja, oké, okay. nou, dat had ik goed. Het uh, kan uh, wel, wel stimuleren, natuurlijk. Met benodigdheden, kleeddingetjes, kleedetjes ja, ruimtevaart pakken, oh, en kledertjes. Ja, ruimtevaartpakken. Een helpje, verschillende ja. kleuren helpjes. Oh, roze, grap. hè, natuurlijk. Roze. Ja, nou, en een roze uh, space-shuttle. We gaan op naar het nieuws van 9 uur naar 9 uur zakken geschiedenis. En ook wat dingen voor, uh, uh, ja, uit de ruimte. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.